Kun je luisteren naar een lezing die Erik Bolle op zaterdag 4 februari hield en die als titel heeft 'Een avant-garde van de dood'. Hij hield deze lezing ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling van drie jonge schilders: Paul van Dongen, Mark Mulders en Jaap de Vries. Deze drie jonge schilders zijn nog tot 4 maart te zien. In de galerie Akinshi, single 74 in Amsterdam. Na de lezing heb ik een gesprek gehad met de drie schilders. Wier werk ik hier een inleiding wil houden, vormen een avant-garde van de dood. Zij hebben met elkaar gemeenschappelijk dat hun doeken ons uitnodigen en aanzetten tot een meditatie over onze sterfelijkheid. Zij doen dat niet om ons te schokken of om ons angst aan te jagen, maar in tegendeel vanuit een besef dat pas door de herinvoering van de dood in het leven het leven opnieuw de moeite waard kan worden. Alleen leven dat de dood niet verdrinkt, maar juist bij het leven zelf betrekt, is menswaardig. Daarmee staan deze schilders lijnrecht tegenover het gevestigde sociale, politieke en medische systeem dat de dood uit ons gezichtsveld probeert te verbannen. Dat probeert ons een beveiligd, al te beveiligd leven op te dringen. ...door ons tegen de dood te verzekeren... ...en dat om elke prijs probeert ons onze dood af te pakken... ...door ons zo lang mogelijk aan allerlei apparatuur, intensive care enzovoort, aan te sluiten... ...zodat zeker onze laatste levensfase steeds meer een overleven in plaats van een echt leven wordt. Daartegen komen deze schilders in verzet. Maar hun verzet neemt niet de gebruikelijke vorm van het politieke protest... ...de sociale opstand of de individuele actie aan. Bij hen vindt men niet de gepassioneerde discussies en de retorische manifesten... ...zoals wij die zo vaak in de moderne schilderkunst aantreffen. Integendeel, ze trekken zich terug. Waarop trekken ze zich terug? Volgens mij trekken ze zich terug op een bezinning op het wezen van de schilderkunst... ...en proberen zij door zich terug te trekken hun kunst te dienen... Zij dienen de maatschappij door de maatschappij de rug toe te keren. Dat is de paradoxale situatie van waaruit zij hun bezinning op het beeld een aanvang laten nemen. De maatschappij dienen door haar te negeren. Dat is het kenmerk van deze avant-garde van de dood. Men heeft immers gewoonlijk geen oog voor de dood. De dood is iets asociaals. Wel nu, wanneer het sociale voor de dood geen plaats weet in te ruimen, dan moet de reflectie over de dood buiten het sociale om plaatsvinden. Iets asociaals zijn. Dit asociale gebied is van oudsher het gebied van de kunst en van de religie, van het feest en van de rouw, kortom het domein van de cultuur. In onze tijd moeten wij vaststellen dat het sociale en de cultuur zich niet langer laten integreren. Kunst en religie, feest en rouw, dat zijn al heel lang geen gemeenschappelijke ervaringen van de mensen meer. Wanneer mensen ze beleeft, als mensen al beleeft, dan beleeft men ze als enkeling in een radicale eenzaamheid. Voor deze eenzaamheid zijn de schilderijen van Paul van Dongen, Mark Mulders en Jaap de Vries gemaakt. Hun adressaat is de stilte waarin zij zich over hun eigen kunst heen buigen. Alvorens echter deze schilders ieder afzonderlijk door middel van de interpretatie van telkens één van hun doeken aan u voor te stellen, wil ik eerst meer in het algemeen spreken over de relatie tussen het beeld en de dood. Want bij een oppervlakkige beschouwing van hun schilderijen zou misschien het misverstand kunnen reizen dat hun kunst alleen maar thematisch met de dood van doen heeft. Men zou kunnen denken dat alleen maar de gekozen onderwerpen van de schilderijen, de voorstellingen die zij verbeelden, presentaties van de dood zijn. De dood speelt echter in hun werk een veel en veel fundamentelere rol. Niet alleen de voorstelling, de handeling van de verbeelding zelf staat namelijk in het teken van de dood. Dat iets tot een beeld wordt getransformeerd, betekent immers dat dat iets niet langer alleen voor zichzelf bestaat, maar in de verdubbeling door het beeld geconfronteerd wordt met zijn eigen vernietiging. Waar beelden zijn, daar zijn geen dingen meer. De dingen zijn onder hun beeld gestorven. Anderzijds, zonder beelden kunnen wij de dingen niet kennen. Wanneer wij ze niet verbeelden, komen zij niet voor ons tot leven. Deze paradoxale situatie, dat een ding door het beeld ervan zowel wordt vernietigd als tot leven komt, is overal aan het werk in het oeuvre van deze schilders. Niet alleen hun thematiek, meer nog, dit paradoxale mechanisme in het hart van het schilderen zelf hebben zij met elkaar gemeenschappelijk. Alvorens nu vanuit dit gezichtspunt hun werk te benaderen, wil ik eerst proberen om dit paradoxale mechanisme, dat het hart vormt van iedere schilderkunst, beter te begrijpen, namelijk dat zij alleen door te verbeelden tot leven kan laten komen, maar dat zij tegelijkertijd, juist door de verbeelding, vernietigt wat ze wil laten zien. Om dit mechanisme te doorgronden, kies ik een omweg. Om het hart van elke beeldende kunst beter te begrijpen, wil ik me eerst concentreren op de kern van iedere literaire activiteit waarin hetzelfde mechanisme aan het werk is. Wat voor de kunst het beeld is, is voor de literatuur het woord. Beide brengen tegelijkertijd datgene wat ze willen laten zien tot leven en tot sterven. Om dit mechanisme beter te begrijpen, wend ik mij tot Maurice Blanchot. Ja. Yves Blanchot werd in 1907 te Caen in Bourgogne geboren. Hij studeerde wijsbegeerte en literatuurwetenschap. Vanaf 1928 is hij werkzaam als journalist, schrijver en literatuurcriticus in Parijs. In de 30e jaren is hij actief als ultrarechtse en reactionaire criticus van de gevestigde orde. Na de oorlog heeft hij echter nooit meer iets van direct politieke betekenis geschreven. In plaats daarvan publiceert hij romans en essays... ...en werkt hij voor belangrijke tijdschriften als Critique en de Nouvelle Revue Française. Als persoonlijk vriend van dichters als René Char en schrijvers als Georges Bataille... ...wordt hij steeds meer een leidende figuur van het Franse avant-garde-denken. Desondanks houdt hij zijn persoonlijke identiteit volledig verborgen voor het publiek. Er bestaat geen enkele foto van hem, omdat hij vindt dat de literatuur de auteur volledig uitwist... ...en dat het geschreven werk de oplossing en ontbinding betekent van de identiteit van de schrijver... Martin Heidegger heeft hem ooit de belangrijkste denker van het hedendaagse Frankrijk genoemd. In een van zijn belangrijkste essays, La littérature et le droit à la mort uit 1947, betoogt Blanchot dat literatuur te maken heeft met de dood. Hij is van mening dat in het binnenste van de woorden zelf een oorspronkelijk geweld aan het woord is. Blanchot pijnst over een opmerking van Hegel... De eerste handeling, zegt Hegel, waardoor Adam macht verwierf over de dieren, was door hen namen te geven. Dat wil zeggen door hen als zijnde te vernietigen. Het geweld van de naamgeving wordt belichaamd door de ontkenning van het unieke karakter van het benoemde. Door de algemeenheid van de naam wordt het individu opgeofferd ter wille van het typologische begrip. Het zijnde wordt prijsgegeven ter wille van het zijn. Door het verschil te ontkennen. Door het gelijkstellen van het ongelijke schept de naam een identiteit die wij kunnen herkennen. Alleen door het individuele, ter terwille van het algemene uit te bannen, kunnen wij de dingen bij hun naam noemen en ze begrijpen. Blanchot mediteert over de volgende vreemde paradox. Ten einde iets een naam te kunnen geven moet ik het doden, maar juist omdat ik het benoem komt het tot leven. Zoals hij zelf zegt, het woord geeft me wat het betekent, maar begint ermee dat te onderdrukken. Door iets een naam te geven, door zin en betekenis te verlenen aan de wereld, maak ik het levende dood en het aanwezige afwezig. In zover literatuur dit gebeuren reflecteert, behoort de literatuur tot een cultuur van de afwezigheid en tot een ceremonie van de rouw. Deze ervaring van de afwezigheid is erg belangrijk, want iedere mogelijkheid om de dingen te begrijpen, passeert dit station van de dood. De dood is op deze wijze de voorwaarde tot de kennis als zodanig. De taal zelf is de voornaamste bron van negatie en negativiteit. Reden waarom de literatuur, volgens Blanchot, begint bij het einde. Om te kunnen spreken moeten we de dood recht in de ogen kijken. Maar ook het omgekeerde is waar. De dood is onze grootste kans. Hij maakt onze toekomst voor ons mogelijk en verschaft ons het vermogen om de wereld te begrijpen. Daarom is de ervaring van de literatuur zo ambivalent. Aan de ene kant is literatuur negatie, die het individuele karakter van de dingen ontkent. Aan de andere kant bevestigt de literatuur deze dingen door hen een naam te geven en daarmee betekenis te verlenen. Volgens Blanchot zijn er eigenlijk twee soorten dood. Er is de dood en er is het sterven. Er is de sterfelijkheid, het besef te zullen sterven, en er is de dood zelf. Zolang als wij weten dat wij zullen sterven, brengt dit besef niet alleen angst en vrees, maar ook hoop en verwachting. Het sterven is onze beste vriend, zolang als het ons helpt de wereld en onszelf te begrijpen. Anderzijds, nadat wij zijn gestorven, behelft de dood niet langer enige hoop of toekomst. Wanneer wij sterven, verlaten wij de wereld als ook de dood zelf. De dood heeft alleen maar betekenis voor de levende. Voor de doden biedt hij geen troost. Sterven betekent dus zowel het leven als de dood verlaten. Wel nu, volgens Blanchot, garandeert de literatuur ons het recht op de dood. Literatuur is wezenlijk deze ambivalente ervaring van de dood... ...als zowel het vermogen van de taal om betekenis aan de wereld te verlenen... ...als ook het verlies van iedere waarheid. Aan de ene kant constitueert de dood de mogelijkheid van de cultuur als zodanig omdat hij het mogelijk maakt te begrijpen wat gebeurt... ...aan de andere kant verliezen wij deze wereld en onszelf juist door deze activiteit van het begrijpen. Wij zijn alleen maar tot begrijpen in staat om de prijs van het verlies van wat wij begrijpen. De literatuur is de ervaring van dit vreemde mechanisme. Voor de schilderkunst geldt volgens mij hetzelfde. Zij garandeert ons niet minder het recht op de dood. In het beeld staat datgene wat verbeeld wordt voor ons op, maar gaat het ook ten onder. De schilderkunst brengt voor ons iets tot leven dat op hetzelfde ogenblik ook weer wordt uitgewist. De schilderijen van Van Dongen, Mulders en de Vries, lijken misschien niet meer dan voorstellingen van de dood, toch gaan ze verder omdat ze de dood niet alleen maar verbeelden, maar meer nog in de handeling van het schilderen zelf de dood bedenken, daarom leveren deze schilderijen ons uit aan een ervaring van de dood. Daarom schenken zij ons, wanneer we ze bekijken, de indruk aanwezig te zijn bij een rouwceremonie. Dat is wat al deze doeken met elkaar gemeenschappelijk hebben. Maar er zijn ook verschillen. Wanneer namelijk de dood op zo'n machtige wijze aanwezig is in de verbeelding, dan kan de relatie tussen het beeld en het verbeelden ook op verschillende manieren gestalte krijgen. De schilder beschikt over vele manieren om de relatie tussen teken en betekenis, tussen beeld en verbeelden tot uitdrukking te brengen. Ieder van onze schilders vertegenwoordigt daarom een geheel eigen stijl. Jaap de Vries wil een zo sterk mogelijk beeld scheppen. ...en werkt daarom aan wat hij zelf een harde kunst noemt. Het lijkt wel alsof het onderwerp van zijn schilderij uit de werkelijkheid wordt weggerukt... ...daar een lege plek achterlaat om geheel opnieuw, maar nu in de gedaante van de dood op te staan op het doek van de vries. Omgekeerd betekent dat dat zijn positie als schilder in de werkelijkheid aanvechtbaar wordt. Vaak ziet men dan ook de huid van de schilder op de doeken terug... De handeling van de verbeelding, het doordenken van de dood die in de verbeelding aan het werk is, vergt een offer van de schilder. Al werkend sterft hij en laat zijn dode lichaam, zijn gevilde huid, achter. Mark Mulders wil kracht laten zien. Hij schildert niet zozeer de dingen als wel de krachten die aan die dingen ten grondslag liggen. Daarom is een kunst een gevecht tegen de voorstelling. Vol woede ontdoet hij de dingen van hun gewone beeld van hun fotografische imago, om de werkelijkheid die je gewoonlijk niet kunt zien, maar die alleen de schilderkunst kan tonen, de werkelijkheid van de kracht zichtbaar te maken. Bij hem slaat dus kunst een andere weg in dan gewoonlijk. Het schilderen is voor hem <tus> niet zozeer verbeelding, maar integendeel ontbeelding. Hij toont het ware gezicht van de dingen door ze van hun beeldkarakter te ontdoen. Wat bij de Vries de huid van de schilder is, wordt zo bij hem bestorven vlees. Wat bij de Vries de huid van de schilder en bij Mulders het bestorven vlees is, dat correspondeert bij Paul van Dongen met de drenkeling. De schilder schildert hier zijn zelfportret als drenkeling. Zijn element is niet alleen de verf, maar ook het water. Omdat water doorzichtig is, toont het ons wat erin wordt ondergedompeld. Bij Van Dongen staan het zien en de verbeelding in het teken van het water. Water is bij hem een element dat doodt wat het laat zien. Bij de Vries is het schilderij een zo hard mogelijk beeld... dat zijn gelding ontleent aan het offer van de schilder... wiens geveelde huid wij op een verlaten plaats aantreffen. Bij Mulders gaat het niet om verbeelding, maar om ontbeelding. Zijn schilderijen tonen ons waar het om gaat... ...door tegen het voorstellingskarakter van de schilderkunst te vechten. Bij Van Dongen gaat het om het absolute beeld... ...wat de volledige transparantie brengt van wat het laat zien... ...nadat de schilder zelf verdronken is. De vries schildert alsof hij glazen is. Zijn element is glas. Het element van mulders is vlees, van Van Dongen water. Villing, slachting en verdrinking, zo komt de dood tot ons op deze doeken... Daardoor is de schilder telkens bij zijn eigen dood aanwezig. Is de schilderkunst wat ze is? Een rouwceremonie. De dood is niet alleen wat voorgesteld wordt, hij is het voorstellen zelf. Ja. 20 december 1958 in Den Bosch geboren en studeerde van 1979 tot 1984 aan de Academie voor beeldende kunst Sint Joost te Breda. Zijn schilderkunst wordt gekenmerkt door wat ik al eerder het absolute beeld noemde. Schilderij en onderwerp, beeld en verbeelding gaan geheel in elkaar op. Naar van Dongen's schilderijen kijken betekent dan ook naar stilgelegde beelden kijken, alsof de film gebroken is. Op iedere scène hangt de spanning nog in de lucht. Men voelt zich onzeker over wat er aan de hand is, maar in ieder geval is de spanning nog niet opgelost. Het is de tijd vlak voor of net na de gebeurtenis. Dat geldt in het bijzonder voor het schilderij Zelfportret als Drenkeling. Dat is dat schilderij, dames en heren. Wij zien het stoffelijk overschot van de schilder aanspoelen. Het glasheldere blauwe water, het levende rood van zijn trui, het intacte naakt van zijn lichaam en zijn gezicht dat alles legt getuigenis af van het feit dat hij nog maar net dood kan zijn. Hij lijkt wel meer zichzelf dan toen hij nog leefde. Het doek brengt hem intenser tot verschijning dan in het gewone bestaan. De dood maakt hem meer aanwezig. Dat is het raadsel van de kunst en in het bijzonder van de verf... die door zijn huwelijk met het blauwe water de dingen glasachtig tot verschijning laat komen... zorgt voor een transparante aanwezigheid, zij het om de prijs van het sterven... In een brief over zijn eigen werk schrijft Van Dongen: De aanwezigheid van de dood in mijn werk is nooit een weloverwogen keuze geweest. Het is veel meer een constatering achteraf. Terugkijkend op een periode van pakweg vier jaar zijn er steeds aanwijzingen dat de dood een rol speelt in mijn werk en dus ook in mijn belevingswereld. Het schilderen van nog levende mensen alsof ze reeds zijn gestorven verklaart hij als het verlangen naar een niet haalbaar poëtisch bestaan in ons aardse leven. Daarom is de dood zo belangrijk voor hem. De dood, zegt hij, is niet iets om vaak bij stil te staan, maar iets om voortdurend te beleven. Zelfportret als drenkeling markeert daarom in deze belevingswereld een hoogtepunt, omdat het de schilder zelf is die wordt geportretteerd. Dit schilderij sluit namelijk een hele serie af, die Van Dongen als volgt samenvat. Eerst zijn er de burgers, dan de drenkeling, de doden. Dan de ouderdom die de doden vindt en treurt om het verlies. Dan volgt de opstanding naar een nieuw niveau. En nu juist die opstanding is wat ik noem het voortdurend verlangen om tot kunst te komen en te beseffen dat het verlangen de kop opsteekt in steeds een andere vorm. Voor Van Dongen brengt de dood ons dus op paradoxale wijze tot een staat van ongeschondenheid. Men zou misschien denken dat de dood de meest ernstige aantasting van de mens is. Voor Van Dongen is het echter precies omgekeerd. De dood is opstanding en laat ons intact. Hij herstelt het verlangen om te zijn wie we zijn in ere. Betekent het leven voor ons dat we onophoudelijk ten opzichte van elkaar... ...tot elkaars beschikking staan, dat we een beroep op elkaar doen... ...en telkens iets van elkaar willen. De dood brengt ons pure poëzie. Herstel van onze toestand van integriteit, van onze onaantastbaarheid. De dood maakt ons onbeschikbaar en dus mooi. Daarom is de dood iets om naar te verlangen. Hij toont de dingen in hun ware schoonheid. Hij laat ze verschijnen zoals ze zijn. Mark Mullers werd op 23 september 1958 in Tilburg geboren. Hij studeerde van 1978 tot 1983 aan de Academie voor Beeldende Kunst Sint-Joost de Breta. Hij schrijft over zijn eigen kunst... Mijn schilderij moet niet getuigen van een leer of filosofie... ...die een stroming binnen de beeldende kunst respect geeft. De gesten, de actie, moet zichzelf tonen. Het productieproces wordt beeld. De organisatie van het oppervlak is beeld. De verf die het doek met lijnen openbreekt... ...een bloem binnendringt... ...of een van voren open gesperde os tot rust maand. Geen nieuwe kunst, geen nieuwe onderwerpen... ...maar de klassieke, voorbeeldige thema's. Scènes van passie... De diepte van hemel en hel. Het schema van een kathedraal. Het stigma op het gekruisende lichaam. De hals die zich toont bij het naar achteren geworpen hoofd van Jezus. Het verraad na het laatste avondmaal. De schoonheid van het laken van het laatste avondmaal. Een verbond dus. Tussen het model van een scène uit het leidensverhaal van Jezus. En de verf die en zichzelf toont en lichaam wordt. Geen machteloosheid of verzadiging. Maar de geur van drift. ...gelijk de geur van urine in tunnels. Een verbond tussen de verf brekend en gezelend... ...en de verf als een model van. Het werk van Mulders is dus een schilderkunst van de actie. Het gaat niet om het beeld, maar om de gesten. Daarmee sluit hij bij de grote traditie van de schilderkunst aan. Rembrandt, Goya en Van Gogh zijn zijn grote voorbeelden. Vanuit de voortzetting van deze grote traditie... ...wil hij met zijn werk concurreren tegen de wereld van de film die hij bewondert. Hij wil een schilderkunst ontwikkelen die het op kan nemen tegen de filmindustrie... ...en die net zoals die industrie het gevaar en de uitdaging... ...de paniek en het tumult van het metropolitaanse leven tot uitdaging brengt. Anders dan de film brengt zijn kunst echter geen voorstellingen, maar vleeswordingen. Geen scènes, maar incarnaties... Zoals hij zelf zegt, het naschilderen van het stuk vlees in mijn linkerhand. Het vlees raakt doordrenkt met oliën en verfspatten en wordt verf. Verf op linnen wordt vlees. Het eigenlijke thema van Mulders werk is de relatie tussen God en mens. Deze verhouding ziet hij echter even dramatisch als ontheatraal. In zijn werk vindt een tragedie plaats, maar zonder scènes en zonder bühne vooral ook zonder spelers en karakters. Het zijn pure krachten die op elkaar botsen... die wij alleen maar kunnen begrijpen als wij ze van hun beeldkarakter ontdoen... en de gedachte opgeven dat een schilderij geregisseerd zou moeten worden. Alles wat met beelden te maken heeft, verdwijnt op deze doeken. Een recent schilderij, en ik bedoel dat schilderij wat daar houdt... een recent schilderij toont bijvoorbeeld een vleeswand, een muur van vlees... Op een zwarte achtergrond. Bij nadere bestudering blijkt deze achtergrond de muur van een kerk te zijn, waarin een poort is dichtgemetseld. Men ziet nog net de boog van de deur midden onderaan het schilderij. Dit doek varieert op Leonardo's fresco van het laatste avondmaal in de Santa Maria della Grazie te Milaan, dat op een soortgelijke plek is aangebracht. Alleen in plaats van de voorstelling van Christus met zijn twaalf discipelen zien wij de vleeswand die als een soort altaarstuk figureert. Dat wil zeggen dat het gehele drama van het laatste avondmaal is hernomen in de schildering van het vlees en dat de verbeelding is ontbeeld. Wat gebeurt er op het laatste avondmaal? Christus breekt het brood en schenkt de wijn biedt het zijn discipelen aan en zegt dat dit brood zijn vlees, deze wijn zijn bloed is. Voortaan communiceert de mens met God door dit offer, door deze transsubstantiatie, de verandering van wijn in bloed en van brood in vlees, de transsubstantiatie van teken in betekenis. Door deze ceremonie wordt de kruisdood bevestigd, wordt het woord vlees en incarneert Christus zich in zijn gemeente. Maar behalve over de gemeenschap tussen God en mens, vertelt het laatste avondmaal ook over het verraad. Judas verraadt immers Jezus. Bij deze gelegenheid wordt dus niet alleen maar de gemeenschap, maar ook het verraad als bindende kracht in de relatie tussen het heilige en het menselijke naar voren gebracht. Dit verraad is net zo belangrijk als de gemeenschap, want alleen door het verraad kan de mens zijn eigen zelfstandigheid ten opzichte van de sfeer van het goddelijke in stand houden zal hij alleen door de transsubstantiatie aan die sfeer kan deel hebben. Beide gebeurtenissen zijn even belangrijk. Het verraad van Judas is niet iets verwerpelijks, maar een noodzakelijk moment in de openbaring van het goddelijke op aarde. Wat betekent het nu wanneer Mulders deze gehele scène overschildert en vervangt door een vleeswand, door vleeswording, door pure incarnatie? Volgens mijn interpretatie van dit doek betekent dat... ...dat de schilderkunst zichzelf begint te reflecteren... ...vanuit een andere positie dan die ze vroeger innam. Het gaat er niet meer om door middel van het beeld... ...de dus toeschouwer deelgenoten laten worden van een religieuze voorstelling... ...zoals nog in Leonardo's tijd. Nee. Het gaat er omgekeerd om duidelijk te maken... ...dat het religieuze gebeuren zich juist aan iedere voorstelling onttrekt... ...en niet verbeeld kan worden. Het absolute laat zich niet verbeelden... Men kan hoogstens laten zien dat het absolute is. Heel de gemeenschap met God, heel het verraad aan God, de communicatie met de dood en de wederopstanding daaruit, dat alles laat zich niet in beeld brengen. Ook al is het volgens Mulders niet minder dan vroeger het eigenlijke thema van de schilderkunst en haar eigenlijke opgave. Daarom kom ik tot de volgende uitleg van zijn werk. Wil de schilderkunst kunnen corresponderen met de dood van God, dan moet zij ook experimenteren met haar eigen einde... Het gehele werk van Mulders lijkt mij één groot onderzoek te zijn naar de vraag... ...hoe gaat een schilderkunster uitzien die het religieuze drama niet langer door middel van verbeelding overdraagt tot het beschouwer... ...maar in het schilderen zelf een heilige handeling, een communicatie met de dood ziet. De derde schilder, Jaap de Vries. Jaap de Vries werd op 15 november 1959 te Renkum geboren evenals van Dongen en Mulders, studeerde hij aan de Academie voor Beeldende Kunst in Joost de Breda, en wel van 1978 tot 1983. Hij studeerde af met een scriptie over Hieronymus Bos, voorafgegaan door een commentaar op Psalm 83. Vanaf dat ogenblik zal de combinatie van figuratieve kunst met een sterk theologisch gehalte, een belangrijk kenmerk van zijn werk vormen. Een ander opvallend kenmerk van zijn werk... De obsessie voor de relatie tussen seks en dood, tussen Eros en Thanatos, blijkt uit zijn afstudeerproject. Een klein aantal figuren uit hout en zwart rubber, geïnspireerd door Pasolini's film Salo, of de 120 dagen van Sodom. Evenals Pasolini is de Vries een voorstander van harde kunst. Er bestaat harde porno, verdeelde hij me eens, maar er bestaat geen harde kunst. Ik wil een harde kunst maken. Een paar andere opmerkingen van de Vries... Je ziet om je heen een streven naar bezieling, heiligheid. Denk aan mensen als Kiefer, onlangs nog in het stedelijk in Amsterdam. Een kunstenaar met wiens beelden ik leef is Pasolini. Zijn film Salo of de 120 dagen van Sodom was voor mij het ultieme kunstwerk of juist het perfecte tegenovergestelde. Jarenlang was dat voldoende. Zoals ik bij Tarkovski's laatste film, Het Offer, het gevoel heb naar gebrandschilderde ramen te kijken die langzaam voorbij trekken, zo wil ik één beeld, één raam, stil laten staan. Uit deze drie korte opmerkingen, verlaarde uit brieven die hij me schreef, blijkt heel duidelijk waar het de vries om gaat. Hij zoekt een kunst die bezieling en heiligheid tot uitdrukking brengt, door middel van harde en overtuigende beelden, die, zoals gebrandschilderde ramen in een kerk, een sterk, anoniem en objectief karakter dragen, en zo de mens confronteren met het goddelijke. Het centrale thema van het werk van de Vries lijkt mij de tijd te zijn na een ontmoeting met het heilige. Zijn werk toont ons in de regel mensen die na, maar vooral door hun ontmoeting met het heilige in de zin van het onverwachte, het onbeschikbare en het onbeslisbare in een toestand van grote opwending zijn geraakt of zijn komen te overlijden. Ze zijn geschonden, gevild, opgebrand, uitgeblust. Het duidelijkste voorbeeld hiervan lijkt mij het schilderij na een ontmoeting met het heilige. Dat is het schilderij wat helemaal daar vlak bij de ingang hangt. En wat een groot deel van jullie überhaupt niet kan zien. <lacht> Op dit doek heeft de schilder geprobeerd om het heilige, de godheid, te schilderen en heeft die god uitgedaagd om zichzelf te tonen. Daarom straft god hem door hem te doden en hem te villen. Evenals op een ander schilderij van de Vries, de huid van de schilder, zien wij de huid van de schilder, ditmaal achtergelaten op de rotsen, terwijl God zichzelf terugtrekt. De ontmoeting tussen mens en God blijkt van extreem gewelddadige aard te zijn. Een schilder zoals Jaap de Vries is geen gewone schilder. Het is een wens om ons de meest dramatische scènes uit het religieuze leven te laten zien... De terugtrekking van God volgt nadat de schilder hem heeft uitgedaagd om te verschijnen. De Vries is zich weliswaar volledig bewust van de dood en van de afwezigheid van God... ...maar hij probeert desalniettemin het geloofsleven te herstellen... ...door de Godheid uit te nodigen om op zijn doeken te verschijnen. In mijn interpretatie van dit schilderij wordt God verleid door de mooie kleuren. De warmte van het blauw van de hemel, het intense groen van de bemosten rots evenals het vibrerende goud van de zon, dat alles wordt op het doek getoond. Met deze indrukwekkende spiegel van Gods schepping verleidt de schilder God om niet alleen maar zijn schepping, maar ook hemzelf de schepper te tonen. In deze geweldige artistieke provocatie wordt de afwezige God daadwerkelijk aanwezig. Hij kan de verleiding niet weerstaan. Maar omdat de schilder de schoonheid weerspiegelt die geschapen is door God en niet door de schilder zelf, Daarom straft God hem voor zijn godslastelijke gedrag door hem te doden en te vullen. Nu kan men zich terecht afvragen waarom een zo godsvruchtig iemand als de Vries dergelijke godslastelijke scènes schildert. Het antwoord luidt dat God dit soort blasfemie nodig heeft om zich te kunnen manifesteren en openbaren. Gewoon kent men God niet, denkt men niet aan hem, is hij afwezig, teruggetrokken, dood. Alleen wanneer hij wordt uitgenodigd op een beledigende en gewelddadige wijze, alleen in zijn toorn is hij bereid om te verschijnen, zichzelf te laten zien. Men moet hem wel provoceren. Vroeger straften de goden de mensen ten einde de mensen aan het bestaan van de goden te herinneren. Over deze gewelddadige ontmoetingen tussen god en mens kan men lezen in de Bijbel of in de tragedies van Sophocles, zoals Oedipus en Antigone. Dit schilderij van Jaap de Vries lijkt in menig opzicht op de religieuze ervaring van die tijden. Voor hem openbaart God zichzelf alleen maar door zich te verbergen en omgekeerd. De terugtrekking van God is zijn eigenlijke wijze om zich te openbaren. Zijn afwezigheid zijn eigenlijke aanwezigheid. Alleen een waarachtig kunstwerk kan deze toedracht documenteren. Voor de Vries is het schilderij volledig gewijd aan deze religieuze ambivalentie, ontleend aan het Oude Testament en aan de Griekse tragedie. Een waarachtig kunstwerk is altijd ook een offer. Ik dank jullie voor jullie aandacht. Met uh, de drie schilders waar uh, de lezing van Erik Bolle daarnet uh, over is gegaan. En uh, ik wil als eerste aan uh, Mark Mulders vragen wat uh, hij vindt van de interpretatie die Erik Bolle heeft gegeven. En uh, zeker ook gezien de, de titel die het heeft meegekregen: Een avant-garde van de dood. Um, nou, in de lezing die hij gaf, uh, heb ik, uh, is, is eigenlijk een hele andere invalshoek naar voren gekomen die ik zelf niet kende over mijn werk. En dat is vooral dat ik, als ik bijvoorbeeld gefascineerd ben door het laatste avondmaal van de Vinci, en dat dan dus op doek neer wil schilderen of na wil schilderen, in een bepaalde vorm, dat het inderdaad, of zoals hij zegt, om de kracht gaat die uit het laatste avondmaal spreekt. Dus die horizontaliteit, dat laken, de ja, ongelooflijke kracht van de helderheid van het laken, en de intrige met de apostelen daarboven. En dat dat niet zozeer nageschilderd wordt, want alleen het laak is overgebleven en de apostels zijn vervangen door vlees. Maar dat het dus vooral uh, de kracht is die ik ervaar in het laatste avondmaal, die ik ook in wil uh, overbrengen in een nieuw schilderij. En dat heb ik dus ook met de Piet van Michelangelo, daar ben ik door gefascineerd. En uh, omdat het een hele mooie gedragen houding is. Maar ik heb het niet nageschilderd, ik heb het als het ware uh, ja, een nieuw relief gegeven in het schilderij. In een, in een, uh, ja, een heel zwaar coloriet. Dat het inderdaad de, de agressie en de kracht is die in de en in het laatste avondmaal is. En die ik uh, overbreng. En dat heeft hij dus geïnaleerd en dat vond ik heel mooi. Ik weet wel dat ik me daar dus van bedien. Maar ik wist dus niet uh, wat ik nou precies overbracht daarvan. Jaap, in jouw werk speelt het uh, ook een hele belangrijke rol. explicieter denk ik. Uh, welke, waar doel je nu op? Op uh, de dood. De dood ja. um, ik denk uh, dat deze lezing uh, gezien moet worden als een aansluiting op uh, twee eerder gepubliceerde stukken in het Museumjournaal. Uh, naar aanleiding van twee schilderijen, uh, afscheid van wat nooit geweest is en de huid van de schilder. En uh, ja, ik vind het een, uh, een vervolg. Het voegt weer iets toe aan die twee stukken. Goed, dan uh, van stel ik dan ook dezelfde vraag in hoeverre dat uh, aspect uh, van de dood uh, een rol speelt speelt een heel belangrijke rol. Ik heb uh, met die serie Drenkelingen, dus een serie van uh, 42 uh, werkstukken, dat zijn uh, tekeningen en schilderijen, heb ik als het ware um, mezelf steeds geschilderd als Drenkeling en ik zie dat als het ware uh, als een soort... Uh, ja, ik zie de, de dood. Of juist, zeg maar, het denken over mijn eigen dood, als het ware, als een absoluut nulpunt, en eindpunt, maar tevens als een, als een nieuw begin. Ik zie uh, mijn serie Drenkelingen als een soort, je zou bijna kunnen zeggen, als een soort gedenksteen. Dus uh, de mens ontdaan van al het verleden, zonder heden, zonder toekomst, maar puur op het moment dat hij er is, zonder... Uh, uh, zeg maar, elementen die, die laten zien uit welke tijd die persoon zou kunnen stammen. Dus in die zin is het echt een heel tijdloos beeld van een dode, helemaal ontdaan uh, van, ja, van zijn verleden. En uh, dat vind ik zo'n zo machtig idee eigenlijk. Dat ik uh, vind dat zeg maar, een drenkeling echt het, het, het absolute alleen zijn symboliseert. En ja, de dood is in feite ook... Uh, ja in, ja, in de dood sta je als het ware ook alleen. Is het nu zo dat ik aan je, jullie drieën vragen dat uh, de stelling van Erik Bolle wat betreft jullie ook opgaat dat uh, de dood in deze samenleving sterk verdrongen wordt of meer en meer verdrongen wordt en dat jullie dat proberen terug te halen of zijn er ook veranderingen te zien? Het is natuurlijk een, een wereld vol met uh, aandacht voor materiële zaken en vol met raadjes die elkaar heel snel opvolgen. En het, bijvoorbeeld het als idee zoals het in de 16e eeuw, uh, de mensen leerden dat ze ook aandacht moesten schenken aan het spirituele. En wel mochten genieten van uh, een overdaad aan voedsel, maar ook het spirituele niet mochten verliezen. Uh, ik heb het idee dat dat uh, voor mij nog steeds uh, belangrijk is, dat ik ook een soort moraliserende strekking dus bijna wil uh, neerschilderen. En... Uh, daar is inderdaad, als je naar de videoclips kijkt en uh, het hele tumult van deze wereld, het chaotische, is daar geen plaats meer voor. Wordt het echt verdrongen en alles is jong en snel en uh, trendy. Ja. Is het ook zo dan dat uh, jullie dat ook voor jezelf zien? Die titel die het heeft gekregen, een avant-garde van de dood. Dat betekent dat jullie dat weer naar voren willen schuiven. Ja, maar wel heel heel onbewust en zeg maar niet met voorbedachte raden. Het is eerder een, eerder een constatering achteraf ja. dat, je, dat we ons streven als het ware kunnen bundelen in deze expositie maar het is gewoon puur vanuit een individuele beleving naar boven gekomen dus het heeft niks van een soort uh, leuk verzinsel of zo wat toevallig nou uh, leuk zou uitkomen in de maatschappelijke discussies of zo. Het is puur het speelt al jaren in ons werk en nu uh, tonen we dat. Nou kijk, als je het over de dood hebt dan heb je natuurlijk uiteindelijk over het leven want we kunnen alleen maar als, als stervelingen nadenken over de dood en, uh, maar juist de dood, het besef dat je dus eens uh, zult vertrekken hier, dat geeft je de tijd om hier te zijn, om juist die tijd heel zinvol te besteden. Dus eigenlijk is het leven, heeft eigenlijk alleen maar zin als je je eigen enorm bewust bent van de tijd die je rest. Dus dan, je kunt wel een raak leven en zo, maar het is juist de taak van een kunstenaar om zich te buigen over de meest essentiële levensvragen. En het gaat erom in onze kunst. Naar mijn idee gaat het over de vragen van het leven en niet zozeer over de vragen van de kunst die een antwoord geeft op de kunst, die een antwoord geeft op de kunst daarvoor. Ik bedoel, het gaat natuurlijk om een levensbeschouwelijk aspect van ons werk. En daar is de dood natuurlijk een onlosmakelijk mee verbonden. En door te denken over je eigen dood en sterfelijkheid, kun je natuurlijk, kun je komen tot een zinvolle inhoudgeving van je leven. Maar is dat ook een antwoord op uh, de slogan dat de kunst dood is? Uh, nou, zoals je nu wordt voorgesteld en de hele discussie over die expositie van de Amerikanen in het stedelijk, dat, uh, dat de kunst zichzelf uh, als het ware heeft verkracht, of dat, het op een, uh, dat deze expositie bijna een einde van de kunst inluidt. Dat is, dat is allemaal heel interessant, maar ik heb het idee, dat, en dan denk ik ook voor uh, Paul en Jaap, dat wij daar ook eigenlijk niet mee bezig zijn, omdat wij gewoon. Um, uh, werken maken over het menselijk drama. Het menselijk drama is het hele handelen van de mens. En dat is in de 16e eeuw gedaan, in de 17e eeuw, dat is uh, altijd geweest. En daarom ook het avondmaal van, met uh, Judas, die hele intrige. Dat is een heel mooi verhaal en dat geldt nu nog steeds. En op de academie hebben we bijvoorbeeld geleerd, of begonnen we te schilderen met uh, de eindpunten van Rotko en Polok. En moesten we ook wild gaan schilderen en heel formalistisch. Terwijl het natuurlijk helemaal geen bagage had zoals die mensen dat hadden. En waar die mensen voor hadden gevochten. En ik heb ook dat wij daar ons helemaal aan onttrekken, dat we niet ons werk in een stroming... Uh, tot een eindpunt te uh, laten culmineren, maar dat het gewoon uh, drama wordt neergezet. En verder helemaal losstaand van, bijvoorbeeld, ook zoiets als in stedelijk en die hele waanzinnige absurditeit. En ook de schitterende dingen die met futurisme, met Duchamp, uh, met Pollock uh, allemaal ingezet zijn. Daar hebben wij natuurlijk wel de voor- nee, de plukken wij daar wel van. Maar verder maken we gewoon heel klassiek en degelijk werk, rustig werk. Dit programma heb je kunnen luisteren naar een lezing die Erik Bolle hield ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling van de schilders Paul van Dongen, Mark Mulders en Jaap de Vries. Hun werk is nog tot en met 5 maart te zien in Galerie Akinci, Singel 74 in Amsterdam.